Michel Koenen met het NOS-journaal. Een nieuwe ronde stakingen voor het behoud van het vroegpensioen is voorlopig van de baan. Vakbonden FNV en nu ook CNV hebben aangekondigd tot 1 december niet het werk neer te leggen... omdat de gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken goed verlopen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt ook dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd... en is blij dat de stakingen waarschijnlijk niet doorgaan. De FNV benadrukt wel dat er een beter voorstel moet komen dan er nu ligt. Anders volgen er na 1 december zwaardere stakingen dan die in september. De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Libanon is rond 9 uur geland op vliegbasis Eindhoven. Aan boord waren 185 mensen onder wie meer dan 100 Nederlanders. Ook vlogen Belgen, Ieren en Finnen mee. In totaal heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken 500 aanmeldingen gekregen voor twee vluchten. Niet iedereen kan mee. Alleen mensen die voldoen aan de voorwaarden en goede documenten hebben, die kunnen aan boord. En vandaag is het de tweede Nederlandse repatriëringsvlucht vanuit Libanon. FC Den Bosch heeft in de eerste divisie de eerste periode gewonnen. De ploeg speelde thuis met 2-2 gelijk tegen de Graafschap. Dat was genoeg omdat favoriet Excelsior met 3-0 verloor bij rode JC... Helmond Sport kon ook nog de eerste periode winnen... maar de ploeg speelde gelijk tegen Jong Ajax en dat was niet genoeg. En Shona Shukrala heeft gisteravond als eerste vrouw ooit... een wedstrijd in het betaald voetbal bij de mannen gefloten. Ze was de Leidsvrouw bij Topos ADO Den Haag, ook in de eerste divisie. Die wedstrijd eindigde in 1-5. Shukrala zei dat ze wel een bepaalde druk vooraf voelde... maar dat het na de wedstrijd al snel naar meer smaakte.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 Take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Rap van ZFM. ZF.